Een brede coalitie van Amerikaanse organisaties spant een rechtszaak aan tegen de federale overheid. Doel is om de afluisterdienst NSA te laten stoppen met het grootschalig afluisteren van telefoon- en internetverkeer van burgers en bedrijven. Klokkenluider Edward Snowden publiceerde hier onlangs over. De ongebruikelijke coalitie bestaat uit 19 groepen... die samen 900.000 mensen vertegenwoordigen. Onder hen zijn kerken, voorvechters van de legalisering van drugs... wapenlobbyisten, milieuorganisatie Greenpeace... en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De coalitie wil dat bestanden worden vernietigd of teruggegeven.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 Goedemorgen. Hallo. Er is geen sport in de wereld die zo vol zit met heroïek als het wielrennen en dus wijden wij deze nacht. Aan deze fantastische sport. Ja, dat doen we natuurlijk niet alleen. Bij ons in de studio zitten nog steeds Leo Akina en Pieter van der Meer van het wielerblog Het Is Koers. En schrijfster Nienke de Jong vertelt of er qua mannelijk schoon ook nog wat te genieten valt deze tour. Maar we beginnen met het wielerjargon. Ja, een snok erop geven, harken op het buitenblad of het bordje van een ander leeg eten. Voor veel kijkers van wieleretappers slingeren de commentatoren soms de hele rare termen de wereld in. En om ons een beetje wegwijs te maken in de wereld van het wielerjargon... spreken we met Wim Daniels. En hij is naast taalkenner ook liefhebber van de wielersport. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Mogen we jou typeren als een stoempende wielrenner? Nou, nee. Ik was toch misschien meer zelfs een plakker. Dat is eigenlijk wel een ongunstige betekenis. Want een plakker die gaat meestal achter iemand anders zitten. Die laat iemand anders het vuile werk opknappen. En die probeert aan het, aan het eind met een eindschot de wedstrijd te winnen. En waar staat stoompen dan voor? Stoempen, dat betekent dat je toch met heel veel moeite... met heel veel lichaamsbeweging vooruit probeert te komen. Meestal heb je wind tegen. Je bent bijna aan het einde van je Latijn. Het gaat niet meer zo goed, maar je moet vooruit. Dat is stoempen. Er zit ook een oeklank in. Die geeft het hoekige van de beweging van de wielrenner aan. Ja, want Normaal gesproken komt een woord ergens vandaan, meestal uit een andere taal. Maar dit is gewoon een verzonnen woord. Volgens mij door Gerry Kneteman, toch ooit? Nou, uh, kijk, alle woorden zijn natuurlijk ooit verzonnen. Ja. Uh, dat, dat is uh, wel het uitgangspunt. Stoempen is denk ik wel populair geworden door, uh, door Gerry Kneteman. Overigens komt in het Vlaams wel het woord stoemp voor, maar daar betekent dat stampot. <laughs> nee, ja. dat, dat kan toch bijna niet. Maar het, het zit echt in de klank dat het zo lekker is om te zeggen dat hij aan het stoempen is. Je, je voelt bijna dat hij hard tegen de wind in aan het trappen is. Ja, ik denk dat uh, je, je hebt klank naar bootsende woorden. Maar dit is denk ik een klank schilderend woord. Dus de klank geeft aan wat er eigenlijk aan de hand is, wat er gebeurt. Ja. Dan hebben we de chasse patat. Dat horen we minstens uh, twee keer per etappe genoemd worden. <laughs> Ja, Jasper, dat, dat dan is iemand in de aanval, maar in feite in de achtervolging op een kopgroep. En eh, de renner hangt dan tussen de kopgroep en het peloton in en blijft daar heel lange tijd zitten. Afgelopen dagen had Johnny Rogeland dat een keer. Ja. Eh, prachtige prachtige uitdrukking, die schijnt uit de, uit de uh, baans, wielersport te komen. En vroeger had je dan ook al uh, wedstrijden, zo in de middag. Uh, vroeger reden ze namelijk uh, uren achter elkaar. En in de middag er waren er vaak schoolkinderen uh, bij zo'n baanwielerwedstrijd aanwezig. En dan mochten de mindere renners, die mochten dan uh, rondjes voorsprong nemen. En mindere renners, die uh, golden dan als de patatrenners. We spreken ook al van de patatgeneratie. En vandaar Shas Patat, de jacht van de mindere renners. Schoon ook wel gezegd wordt, nee, maar dat patat had, met, had te maken met die jongeren die kwamen kijken. En die gingen, gingen tegen vijf uur altijd graag een patatje eten. <lacht> En welke wielertermen vind jij zelf nou het mooist? Ik vind zelf het woordje hongerklop wel mooi. Het staat voor iets wat niet zo, zo, zo uh, fraai is. Want uh, je bent vergeten te eten. Je hebt niet genoeg gegeten. En dan opeens is het afgelopen. Je moet nog een kilometer of twintig of dertig, maar de honger heeft je zo te pakken en dat kun je dan op dat moment ook niet meer bijeten. Je bent volledig geklopt verslagen, dat is de hongerklop. En daarnaast vind ik uh, uitdrukkingen mooi, want je hebt dus uh, woorden en je hebt uitdrukkingen. En bij die uitdrukkingen heb je allerlei cliché uitdrukkingen zoals als een duivels ontbinden. Dat betekent dat iemand werkelijk de ene demarage naar de andere plaats diep in de beugels gaan, maar de alle het mooiste vind ik de Rob en de Rover. Een wielrenner haalt een kopgroep in of een koploper in... en blijft niet achter die kopgroep of koploper zitten... maar gaat er meteen overheen, demereert daarvan weg. De Rob en de Rover. Dat is de mooiste manier om te winnen. Ja, dat is ook lekker om te zeggen dan volgens mij. De ja. Rob en de Rover en je ziet hem gewoon gelijk... alsof die andere stilstaat. En is, het, is het wielrennen ook een, uh, een sport waarbij je makkelijk dit soort termen... Uh, makkelijker kan verzinnen dan bijvoorbeeld bij voetbal of bij volleybal? Um, hoe, hoe groter de sport is, hoe meer uh, specifieke termen ervoor worden verzonnen. Bij volleybal zijn ook allerlei termen, maar volleybal is een minder grote sport dan, dan wielrennen. Maar bijvoorbeeld bij, bij voetballen zijn er ook heel erg veel. En het gaat bij wielrennen en bij voetballen gaat het ook zover dat je zelfs nog kunt zeggen dat je per wielerclub. Aparte woorden en termen hebben bij het voetballen ook. Ik, ik weet nog dat Feyenoord die had ooit een conditietrainer, Bram Wassenaar. En de spelers spraken dan al van Brampijn. Nog voordat ze van die conditietrainer training hadden gehad, hadden ze al pijn. Dat heette daar Brampijn bij Feyenoord. Volgens mij nu nog steeds zelfs. Ja, om te, terug te gaan naar het wielrennen, is er nog een ontwikkeling in het wielerjargon te bespeuren? Je ziet heel incidenteel iets nieuws opduiken. Dat heeft dan vaak te maken met renners uit andere culturen die erbij komen. De laatste jaren zijn Britse coureurs eh, vrij dominant aanwezig in het wielrennen. Vorig jaar Bradley Wiggins de Tour gewonnen. Dit jaar lijkt Froome de Tour te gaan winnen. Van oorsprong toch iemand die uit het Britse Koninkrijk. Boudsvaar afkomstig uit Kenia. Eh, en die Engelse wielrenners of die Britse wielrenners... die hebben bijvoorbeeld de term lead-out... De laatste jaren geïntroduceerd. En een lead-out is iemand die moet de sprint aantrekken voor de daadwerkelijke sprinter. Maar eerst uh, is er iemand anders die die sprint heeft aangetrokken. Dat is de lead-in. Daar zit eventueel nog iemand tussen. En dan de allerlaatste die nog voor die kopman de sprint aan moet trekken. Dat is de lead-out. En ik heb de indruk dat uh, Mark Cavendish uh, degene is geweest die dat woord heeft geïntroduceerd. Want hij had veel lead-outs nodig altijd. Uit welke landen komen andere termen die veel gebruikt worden? Nou, de, de fiets eh, is een uitvinding eh, in Frankrijk. In 1861 is de fiets uitgevonden en de eerste... 20 jaar is die fiets ook wel vooral in Frankrijk populair geweest. En toen zijn er ook meteen op die fiets... waar zelfs aanvankelijk nog geen ketting op zat... maar de trappers die zaten op het voorwiel... zijn er ook meteen al wielerwedstrijden gehouden. En daar komt bijvoorbeeld het woordje koers vandaan. Die wedstrijden die werden meteen kort na de uitvinding werden die, werden die al gehouden. Daarna, ook tien jaar later, toen we de hoge bie kregen... met zo'n heel groot voorwiel en een klein achterwiel... omdat je dan een, een, een meer meters kon maken per omwenteling... Toen zijn er ook al wedstrijden gehouden en da daarom dateren heel veel termen uit het, begin van, uh, uit het Frans. Omdat uh, het Frans een beetje aan het begin staat van de wielersport. Daarna is dat wel overgenomen door Engelstalige landen, maar toen kreeg je weer op een gegeven moment toch de allerbelangrijkste wedstrijd die nu aan de gang is. De Tour de France, die vervolgens ook weer voor veel nieuw wielerjargon heeft gezorgd. En als onze luisteraars nou een beetje op niveau willen meepraten over de Tour, welke termen moeten ze dan vooral niet gebruiken? Ja, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Um, al, al, je, je kunt wel aan iemand horen als hij wil meepraten over wielrennen. Of je er wel of geen verstand van heeft. Want het luistert vaak wel nauw. Vaak is het dan zo dat, dat die mensen een, ja, een, een, een uitdrukking echt een beetje verkeerd gebruiken. Bijvoorbeeld als je diep in de beugels gaat, een wielrenner die diep in de beugels gaat, die gaat echt een enorme inspanning leveren. Die gaat ook vaak heel krom zitten om een demarrage te plaatsen of juist achter iemand aan te gaan. En als je dan bijvoorbeeld zegt hoog in de beugels gaan, ja, dan heb je wel, dan denk je wel ja, dat is iemand die moet misschien bevallen. Je heeft dan weinig, weinig kennis van, van de echte wielertermen. Maar het is ook moeilijk, want als je niet helemaal in de wielersport, uh, uh, als je niet helemaal bij de wielersport betrokken bent, ja, dan ken je dat soort termen natuurlijk ook niet goed. Daarom zijn er ook weer allerlei wielerwoordenboeken geschreven. Ik denk dat er alles bij elkaar wel een stuk of vijf, zes wielerwoordenboeken de afgelopen 10, 20 jaar zijn geschreven. Het, het, het heeft gelukkig nog wel dat het meestal, zoals stoempen bijvoorbeeld, je, je kan je er iets bij voorstellen ook al heb je er nooit iets van gehoord. En erop en erover ook. Dus het, ze houden het lekker simpel meestal. Ja, en linkerballen, weet je dat dan ook? Uh, linkerballen is een soort uh, vu vuil spel spelen. Dat je aan het doen bent alsof je heel slecht bent terwijl je ja. wat uh, beter bent. Ja, ja, ja. ja. En een Ekimofje? Een Ekimofje. Ik, ik ken de renner Ekimof nog wel. Is dat ja. hetzelfde uh, op het laatste twee kilometer wegsprinten ja. voordat ja, de echte sprint begint? Ja, ja, ja dat, de, dat deed die uh, wielrenner Ekimof. Dat vind ja. ik ook wel mooi. Dat zijn mooie woorden die vernoemd zijn naar iemand. Ja. Bijvoorbeeld, je kunt. Uh, de ecu is dan in de laatste twee, drie kilometers echt nog uh, proberen te demareren, weg te sprinten en weg te blijven. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook op zijn zoete melks. Dat betekent eigenlijk heel gluiprig, sluipend uh, weggaan van, van het peloton. En, en op die manier proberen te winnen, op zijn zoete melks. Nou ja, dat soort woorden die, die naar iemand verwijzen, dat vind ik zelf ook wel mooi. Het is een mooie, helder uh, verering, ja. la lettre. Of nou juist <laughs> ja. niet, ja. Prachtig. Het, het is een intrigerende wereld uh, om uh, de Tour de France en heel het wielrennen heen. Dankjewel, Wim. Daniels, voor die korte inleiding. Oké. Okay. 12 minuten over vier. Uh, straks gaan we het hebben hier in deze wielernacht over... samen met de wielerliefhebbers hier in de studio... over waarom wielrennen nou zo leuk is. Maar eerst muziek uh, die Guus Hoogaerts heeft uitgekozen voor vannacht. Uh, hij geeft eerst even toelichting waarom gaan we deze plaat horen. Het gaat over iemand die uh, uh, niet zo heel erg gemotiveerd is om uh, te gaan wielrennen. En de clip hierbij is ook heel erg leuk. Daar er zit uh, Risha Virank in, een gevallen toer, uh, held die uh, bekend is geworden met name in de bergen... En, maar ook de, de foute middelen had gebruikt. En dat heel lang heeft ontkend dat dat zo was... maar uiteindelijk moest je het toch wel toegeven. Maar die, uh, die figureert in de clip en die geeft... Adila uh, Goyage, de zanger en ook de, laten we zeggen, het hoofdpersonage uit het liedje... in de clip geeft hij het advies om het toch maar door te gaan... Uh, met trainen en, uh, en uh, wielrennen. En uh, je, je kan je afvragen of dat dan wel de aangewezen persoon is... om dat advies te geven... Maar het levert in ieder geval een erg leuke clip en ook een heel erg vrolijk liedje op. Wat uh, uh, ja, volgens mij op de fiets is geboren. Ik heb zo'n gevoel. ik, ik Bij gelijk nou, moet, moet ik hem dat maar een keer aan hem vragen. Dat, dat, dat, dat, dat dit nummer al fietsend is geschreven. je Sur la rousse qui se trémousse en me disant que j'en ai pas très envie J'en fais des kilomètres avec le vélo que j'ai dans la tête J'en fais des kilomètres oh, oh quand je laisse à la dèche un joli texte pour une jolie sieste En jurant qu'on pense mieux en traques quand le trac me tarabuste quand j'ai l'heure de manquer d'arguments j'en fais des kilomètres avec le nom j'ai dans la tête j'en fais des kilomètres oh j'en fais des kilomètres avec le Kouzet, absurde, absurde, absurde. Wielernacht op Radio 1. En dan de veelzeggende titel van de nummer Le Velo Eddie Lagolacci. En wij hier in de studio kon, kunnen ons het moeilijk voorstellen... maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet van wielrennen houden. Zoals mijn moeder bijvoorbeeld. En misschien bent u zelf ook wel zo iemand... en dan moet u vooral even blijven luisteren. Want wij doen vannacht een poging om uit te leggen... waarom wielrennen wel leuk is. En om erachter te komen waarom er mensen zijn... die nooit naar wielrennen kijken... ben ik een middagje uh, naar de Tour de France gaan kijken met mijn moeder... Nou, mam, hier, een glaasje wijn. Hier, een rood wijntje. Proost. Proost. Op de Tour. Ja, dat is dus voor het eerst dat wij eigenlijk samen naar de Tour de France kijken. <laughs> ja, dat kun je wel zeggen, ja. <laughs> ja, ik snap er niks van. <laughs> ja, maar waarom kijk je nooit? Ja, dat komt omdat ik er, denk ik, te weinig van af weet. Ik vind het niet echt interessant. Ik vind het wel knap hoe ze de berg proberen te, te bereiken, de top. Maar, uh, maar verder, daar rijden ze over van die wielrenners rond... Ik heb geen idee uh, hoe je ze herkent en uh, hoe die ploegen in elkaar zitten. Geen idee. Ja, maar als je nu naar het scherm kijkt, naar de tv... Uh, we, we kijken naar de rit uh, met de finish op de Mont Ventoux, de kale berg. Wat zie je dan als je naar tv kijkt? Nou, wel een mooie omgeving. Dat wel. Natuur. <laughs> en uh, zwoeg om de wielrenners. Blote basten. <laughs> En, en wat snap je nou niet eraan? Wat zou je graag willen weten wat, om het beter te snappen of, of leuker te gaan vinden? Ja, ten eerste herken ik ze niet. Ik weet niet wie wie is. Ziet, ja, nu zie ik wel een wielrenner kanaal of zo, Peter kanaal. Een blauw pakje heeft hij aan. Dan rijden er wel meer met zo'n blauw uh, tenuutje aan. Misschien dat dat bij elkaar hoort. Maar... En, en wat ik dan ook gek vind, sommigen laten iemand winnen. Dan denk ik van nou, wil je zelf dat niet als eerste over de streep? Dan gaat die Chris Froome op een licht verzetje, maar komt er volgt heel makkelijk. Nou, <lacht> o, o, o, o. Dat was het. Goh, toch breekt. En Froome is weg. Hij moet remmen in de bocht op de van toe. Hoe hard gaat dit? Als je nu kijkt, hè, we zijn bijna op de top, nog 7 kilometer. Uh, wat zie je nu? Horde mensen, aanmoedigende mensen. Die wiel rijdt alleen. Ik weet niet. Ja, met zo'n motor eromheen. Hij heeft een gele trui aan, weet je wat dat betekent? Ja, gele trui, dat is wel bekend, ja. Maar ik weet niet precies, is dat de koploper of niet? Ja? Oké. Okay. Dus die staat bovenin het hele klassement? Is dat per dag of nee? Hoe, hoe, hoeveel dagen fietsen ze? Drie weken. Drie weken achter elkaar. Dus hij staat als eerste van drie weken de snelste tijd. Dan hoeft hij dus niet iedere. Dag als eerste over de finish te komen. Of wel? Nee, dat hoeft niet. Maar hij, hij, hij pakt nu wel veel voorsprong op zijn uh, achtervolgers, zeg maar. Want hij rijdt nu nou, uh, in zijn eentje bijna naar boven. En hij laat ze, ze direct de concurrenten laat hij achter zich. Mm -hmm. Ja, dat is knap. Heel knap. Ik vind het echt uh... ja, dat is wel bijzonder. Als je zo'n uh, zo eind kan fietsen en dan nog zo'n berg op. Het is wel echt een uh, prestatie. Die mensen die er omheen staan. Het is leuk als je zo iemand voorbij ziet gaan. Maar dat is nou, misschien uh, tien seconden hè, en dan is hij weg. Sta je daar de hele dag dan op zo'n berg? Is er nog meer te zien dan op zo'n dag? Of wacht je alleen totdat de wielrenner komt? Ik heb, ja, dat vraag ik me ook altijd af. Wat doen die mensen de hele dag? Staan ze daar uh, te wachten langs de kant van hun weg? Is er niks voor jou zo in het publiek te staan? Nee. Nee, vind je dan op tv dan... Uh... Dan volg je ze ook. Hè. En Als je natuurlijk alleen maar langs de kant staat, dan zie je maar één minuut. En dan de hele dag weet je niet hoe, wie waar uh, rijdt. Dus... Als je meer zou snappen van de tour, zou je er dan vaker naar willen kijken? Nou, ja, misschien het laatste half uurtje of zo, als ze net bij de finish zijn, lijkt me misschien wel leuk. Maar ja, zo'n hele dag, ik weet niet hoe lang doen ze erover? 200 kilometer of zo per dag? Geen idee uh, hoe lang ze daarover doen. Maar als ze alleen maar. Uh... Ja, achter elkaar aanrijden. En er gebeurt verder niet zoveel. Weet ik niet of ik het interessant uh, genoeg zou vinden. Zullen we morgen weer kijken, samen? Hm. Ja, is goed. <laughs> nou, het is er niet van gekomen, hoor. Nee. je toch? Ja. Goed, je bent met je moeder dit gaan kijken, gewoon om te kijken hoe het voor een leek is. Maar hoe is het om als niet, of als, als wel Het is het niet heel frustrerend al die dingen uit te leggen? Een beetje Kaan? vermoeiend, ja. Want ik probeerde op een gegeven moment uit te leggen Um, ze, ze vroeg waarom, zijn er, waarom laten sommige wielrenners een ander winnen? Uh, en ja, ik probeerde dat uit te leggen, maar ze snapt het gewoon niet. Nee, nee. Dat, dat ploegenspel, dat tactiek, uh, dat is altijd wel uh, lastig uit te leggen. Ja. Maar ik vond het de, de, de, de, de suggestie van alleen het laatste half uur kijken, dat is gewoon wat heel veel mensen doen. Ja. Mijn vader bijvoorbeeld doet dat ook, maar die is meer omdat hij op de bank in slaap valt en dan in het laatste half uur wakker wordt. Maar dat, dat, eigenlijk zit het spannende toch bijna altijd in het laatste. Waarom zitten jullie wel de hele dag? Te nou kijken? ja, dat hoeft niet. Kijk, dat is vaak het geval. Maar het hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. We hebben deze tour al een paar etappes gezien. waarbij de spanning niet in het laatste zat. We hebben het al over die waaiere etappen gehad een tijdje geleden. Waar, waar Belkin de boel op de kant zet. En dan gebeurt er opeens iets halverwege die etappe. En dan. Uh, dan, is, dan is het opeens spannend. Op de meeste vlakke etappen zit je vier uur lang naar een paar kastelen te kijken. En ja. een paar mensen die vooruit zijn en het uiteindelijk niet gaan halen. Ook al Klopt? Ja, maar en, dat uh, is juist ja. ook wel weer. Want dat zei je moeder ook al wel van nou, mooie omgeving. Ja, ik, ik weet dat er heel veel mensen ook op die manier naar de Tour kijken. Ik, bijvoorbeeld mijn opa. Die, uh, ja, ik heb nooit met hem, helaas, nooit de tour met hem kunnen kijken. Maar ik weet dus wel van de verhalen, dat, uh, dat hij dan gewoon echt de, de Tour de France keek... om Frankrijk te leren kennen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel iets unieks aan het wielrennen. Dat je gewoon, uh, ja, je hebt uh, de natuur als, als een soort decor. En ja, waarbij je voetbal zit je met een lelijk uh, stadion... ergens uh, op een bedrijventerrein. Uh. Ja, dus dat is echt iets... Uh, dat vind ik echt ook wel heel mooi aan de wielersport. Dat je zo in de natuur zit. Ja, laten we eerlijk zijn, die tour is natuurlijk ook een geweldige reclamefilm... voor uh, toeristisch Frankrijk. Ja. Die, die beelden uit Corsica. En en, ze, uh... ze spelen er ook een beetje bij, natuurlijk... door bij ieder dorpje vanuit de lucht iets te maken in, in een weiland. Ja, ik je last van pakt. de week ook dat, dat dus, uh, de, de, de boerenbond in Frankrijk... die geeft de GPS-coördinaten de GPS van die <laughs> uh, dingen geeft ze door aan de helikopter. Ja. Dus, uh... Maar dat dus is natuurlijk ook, ook gewoon commercie. Want die dorpen die betalen allemaal een hoop geld om, uh, ja. om die tour binnen te halen. Dus zeker als het gaat om start- en finishplaatsen. Ja, ja en, en nou ja, oké, okay. uh, aan mijn moeder kon ik dus heel moeilijk uitleggen waarom het nou zo leuk was. Maar jullie krijgen vast ook heel vaak die vraag. En is er dan een simpel, een simpel trucje waarmee je kan uitleggen uh, uh, wat er nou zo leuk aan is, nou ja, zodat er, mijn moeder ja. het ook leuk vindt. Ja, er is er, maar er is niet één simpel trucje. Uh, <laughs> je moet, je moet ergens moet je, moet je er wel een soort gevoel voor krijgen. Maar um, er is wel één ding dat dat heel belangrijk is en dat je moet weten voor je naar wielrennen kijkt. En dat is dat op het moment dat jij bij iemand in het wiel zit, dat je 30 minder energie kwijt bent dan op het moment dat je dat je op kop rijdt. Dat verklaart bijna. Alles wat er aan spel in het hele wielrennen zit. Want dat, da daardoor zijn er dus ook mensen die uh, moeten rijden voor andere mensen. En dat zijn de mensen die niet gaan winnen. Waar jouw moeder het over heeft. En dat ze dat niet zo goed begrijpt, Maar waarom doen de jongens dat? Misschien, je zou wielrennen is een individuele teamsport. Het is eigenlijk, het is geen teamsport, maar het is ook geen individuele sport. Het hangt er een beetje tussenin. En, en dat maakt het ook zo leuk, want daardoor zijn... Weet je, je weet nooit wie er precies voor wie rijdt. En er zijn altijd jongens die, die vriendjes van elkaar zijn... of geen vriendjes van elkaar zijn, of die bij elkaar in de ploeg rijden. Of en dan heb je ook nog een WK en dan rijden, de, rijden ze dan in nationale ploegen... en daar lopen dan merkploegen doorheen. En dat, dat dan, en dan weet je het helemaal niet meer. Nu wordt het dat veel te veel ingewikkeld van wordt het voor ja. jouw moeder veel te ingewikkeld van. Maar je moeder moet onthouden dat iemand die achter iemand rijdt... dat die heel veel minder, minder hard hoeft te trappen dan iemand die voorop rijdt. Maar is het een mannensport, mannenkijksport mannen, mannen vooral? Volgens mij niet. Ja, volgens mij is het dat heel lang geweest. Maar uh, er zijn echt uh, tegenwoordig. Uh, er zijn, ik ken Legio-vrouwen die het geweldig vinden. Ja. ja, sterk nog. Het is een hele makkelijke brug die we gaan maken. <laughs> uh, Nienke de Jong, namelijk. Uh, wielervrouw en een schrijfster. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is, snap jij een, een beetje waarom ik de vraag stel? Is het een, een mannensport, het wielrennen? Of snap je er totaal niks van? Uh, nou, ik snap wel dat je dat. Vanuit de geschiedenis dat je dat vraagt. Maar dat is het al lang niet meer. En ik denk dat het ook. Uh, dat het echt ook een, een vrouwensport is uh, om te doen en ook, ook zeker om naar te kijken. Want zoals ik altijd al zegt, wielrennen, joh, dat, is gewoon, dat is gewoon soap op twee wielen. <laughs> Nienke, ik zit hier de hele nacht in de studio met drie mannen. Dus ik ben heel blij dat jij ook even belt. Um, want uh, waarom is het nou speciaal voor vrouwen zo leuk om te kijken? Is, is, vind jij dat er mooie mannen mee fietsen? Uh, nee, want die mooie mannen zie je dus eigenlijk amper. Weet je. je ziet alleen, ze hebben allemaal hetzelfde pakje aan, ze hebben allemaal een helm op. Dus als je knappe mannen wilt zien, dan zou ik een andere sport kiezen. Nee, wat ik, wat ik zeg. Uh wilde een hele leuke sport om naar te kijken of je nou een man bent of een vrouw bent... ...omdat er zoveel strijd in is, omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren. Dus vooraf een, een etappe, heeft iedereen zijn eigen idee over de etappe... ...heeft iedereen zijn eigen aanvalsplan en het loopt altijd anders dan je verwacht. En er staan altijd weer mensen op die je niet aan zag komen... ...en er vallen altijd weer helder door het ijs. En dat is gewoon ontzettend spannend om naar te kijken. Wat ik zeg, dat het eigenlijk is eigenlijk een soap. Ja, en als mijn moeder wielrennen nou echt leuk gaat vinden, moet ze dan ook echt beginnen met fietsen? Want dat heb jij ook gedaan, toch? Uh, ja, nou, dat is natuurlijk altijd goed en je bent nooit oud uh, voor een racefiets, vind ik. Uh, en het is ook heel erg leuk, want als je op de fiets zit, voel je jezelf ook altijd al snel een halve coureur. Hoe, uh, hoe dik je ook bent en hoe sloom je ook gaat. <laughs> en dan kijk je in de winkel eruit. Ja, en Want dan, dat je ineens dat je, dan zie je ineens dat je best wel dik en sloom bent. En helemaal niet de kanselara die je in je hoofd al was. Maar dat hoort toch ook een beetje bij de heroïek van het fietsen? Dat je... Zeker. Ja. Um, um, uh, uiteindelijk, um, uh, hoe ben je eigenlijk bij die wielersport terechtgekomen? Puur voor het soapgedeelte of voor het sportgedeelte? toch uh, voor het sportgedeelte. Ik ging zelf fietsen. En uh, uh, ja, als je dan zelf toch een race zet, kijk je ook alweer. Ik keek altijd al wel naar de sport. Maar toen ging ik helemaal met heel veel interesse de sport volgen. En uh, ja, uh, toen ging ik er ook nog over schrijven, omdat er zoveel mooie verhalen achter zitten. En nu uh, zit ik s'nachts met jullie aan de telefoon. <lacht> Want, uh, welk gedeelte van de soap is voor jou het meest smeuïge? Uh, welke, welke, welke renner is uh, voor jou een, een prachtig verhaal? Welke renner heeft een prachtig verhaal? Nu mee, ik hou ook heel erg van de verhalen uit het verleden. Ik, als je... Uh, genoeg, waar als je ver genoeg gaat, u, elke, elke renner heeft een verhaal. En die rennen, verhalen worden ook met de jaren alleen maar mooier. Wat het verhaal dat ik laatst weer hoorde over Hugo Corblet... die vroeger met een, uh, een klein, klein kammetje in zijn achterzak fietste... zodat hij uh, voordat hij de finish overkwam nog even zijn haar goed kon doen. Nou, dat soort verhalen. Ik zie dat die kittel trouwens tegenwoordig ook wel ongeveer doen, toch? Met die is toch ook erg goed bezig met zijn haar de hele tijd om op de foto te komen? Ja precies, ik vind Kittel ook wel een van de interessantste renners van zo'n moment, Mijn collega naast me, die vindt het ook een, een ja. aantrekkelijke man in dat hele peloton. Klopt. Ja, of is dat het niet eens voor jou? Wat zei je? Of is het niet eens omdat het een aantrekkelijke man is dat jij hem interessant vindt? Ja, maar ik vind hem niet zeg maar, knap knap, ik vind hem meer, ah, als schatje <laughs> zo knap zeg maar. Hij wakkert heel veel moederlijke gevoelens aan die jongen, met grote blauwe ogen. En, en zijn er nog meer van die jongens die uh, waar jij echt wel toch, ondanks dat er niet zo heel veel knappe mannen mee rijden, die je toch wel uh, een eye over zijn bol zou willen geven? Nou, ik ben dus, maar iedereen is volgens mij deze Tour fan geworden van Tom Dumoulin. Mm -hmm. Ik bedoel, met hoeveel bravoure die jongen voor het peloton uitfietst, uh, dat werkt gewoon aanstekelijk. Dus uh, ik hoop dat we die nog heel lang gaan zien in het peloton. <laughs> ja, maar de mensen hier van Het is Koers zitten hier twee mensen. Je schrijft Goed. zelf ook voor die site. Het, het is een klein wereldje, maar waar vooral toch nog heel veel mannen in zitten, het journalistengedeelte bedoel ik dan? Ja, nou, ik heb, ik heb aardig wat zusters gekregen. Uh, ja. maar nou, het is Koers ook best wel veel vrouwen. Ja? Ja. ja, maar het wordt toch wel behoorlijk gedomineerd door, door mannen lijkt me. Of valt het hartstikke mee? Er zijn toch echt wel, wel behoorlijk wat... Nou ja, Nienke is er eentje van, maar je, je hebt Marijn de Vries... die ja. zelf fietst en ook, uh, en ook erover schrijft. Maar uh, dan het houdt het voor mij op van degene... Nou, je weekend. hebt nou Marije uh, Randerwijk bij de Volkswad... Ja. die heel goed schrijft. En de hoofdstad, uh, ja. Maar is het, wel, het, is het moeilijker als vrouw om, om, om uh, over over wielrennen het schrijven, om er tussen te komen? Nee, ik denk, dat, ik denk dat wielrennen wat dat betreft... een stuk makkelijker is dan bijvoorbeeld voetballen. Daar, moet, daar, daar zou je dus moeten proberen. En daar, daar wordt het helemaal mm -hmm. lastig. Ik, bedoel, ik denk dat bij wielrennen... dat dat uh, vrij, gemakke nou, vrij gemakkelijk... Ik, misschien dat het voor een vrouw wel moeilijker is... om er tussen te komen. Maar ja, aan de andere kant, dat zou je eigenlijk misschien beter... aan Nienke zelf mm -hmm. kunnen vragen. Want die, die, die is vrouw, Stof van rekening. <lacht> ja, ik, uh, ik maak het zelf mee. En, uh, <lacht> <Ja>. <lacht> het is... Uh, het is uh, ...denk ik helemaal niet zo heel moeilijk... ...of dat klinkt ook weer te makkelijk. Wielrennen is in ieder geval wel een heel toegankelijke sport... ...wat Leo zegt. En uh, de afgelopen weken waren er vrij veel vrouwen... ...in de wielermedia. En dan zie ik daar op Twitter wel eens... Uh, ...mannelijke journalisten over klagen... ...en dan is dat toch meer kinderzinnen... ...dat de vrouwen wel op tv te zien zijn... ...en zij zelf niet. Dus ja is Aan een enorme tafel bij een actualiteitsprogramma vind ik het ook leuk om een vrouw erbij te hebben. En als je dan kundige vrouwen hebt die iets van het onderwerp af weet, dan, uh, dan mag je wel eens komen, ja. Het, uh, en als je het vergelijkt met andere sporten, is wielrennen dan voor een vrouw misschien wat makkelijker... Om, omdat daar meer verhalen omheen zitten dan bij een simpele sport als voetbal? Uh, ja... Nou, ik weet niet of dat met de verhalen te maken heeft... of misschien met de cultuur die er heerst. Mm. Of, uh, ja, ik zit nu te denken aan uh, vrouwelijke uh, voetbaljournalisten. En ik ken alleen Diana Kuip van Nusport. Van oh, je je uh, hebt Janneke ter Horst bij het parool zitten. Oh ja, dus zijn oh, Janneke ter ja. Horst? Ja. ja, nee. Maar van Diana Kuip, die mag alleen... Die zaten altijd zeg maar in een rokje naast. Maar de voetballer in kwestie. Dus uh, bij Hartgema's heb je ook een paar goede vrouwelijke voetbaljournalisten zitten. Ja, dat, in, ja. Ja. En aan de andere kant uh, wordt er heel weinig uh, zien we van uh, vrouwen wielrennen. Zouden vrouwen daar niet eens wat vaak over moeten schrijven of berichten? Of mannen. Nou ja, daar, daarvoor hebben we dus Marijn uh, de Fries gemaakt. Ik kan dus <laughs> en schrijven en fietsen. En uh, ik denk dat wat zij nu voor het vrouwenwielrennen doet, dat dat hartstikke goed is. En dat dat een hele stap in de goede richting is. En dat Marianne Vos dat ook doet. Marianne Vos ge geeft ook echt smoel aan die sport. Uh, ja, het, is gewoon, het is lastig om uh, mensen daar heel erg enthousiast voor te krijgen. Uh, als er weinig is om uit te zenden bijvoorbeeld. Als er weinig beelden zijn van, uh, uh, van de koers die ze rijden. Ja, ze, ze winnen en... wel de Nederlanders. Ik bedoel, we zitten over de Tour heel erg te klagen dat het zo lang duurt voordat er weer een Nederlander wint. Volgens mij is ja. het eerder regel een uitzondering bij het vrouwenwielrennen dat er Nederlander meedoet om de prijzen. Precies, die regemonie van Marjan en Vos, die vinden we dan alweer zo normaal. dat als in de Giro Rosa niet wint, dan was ja. dan ook een beetje beteutend kijken van wat is dit, dit hadden we niet afgesproken. Ja, uh, ja nou ik geloof dus dat er we wel, dus al heel erg veel aandacht voor het vrouwenwielrennen kan altijd meer. En dat vind ik vooral in de, in de verslaggeving. Nou ja, en waar ik kan, zal ik ervoor zorgen dat dat... Uh, dat wat meer aan de orde komt in ieder geval. Nou, dat vind ik een mooie deal. Nienke de Jong, uh, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen dan gaan we het hebben over de sociale media. Want er wordt natuurlijk ook ontzettend veel getwitterd in het peloton. Maar eerst weer een, een plaat van onze eigen Guus. Fietsplaat met Guus Hoogaerts. Denk je dat alle, dat alle uh, makers van deze platen ook echt uh, wielrenners waren? Nou, van een, van een aantal uh, weet ik het... Uh, uh, zeker van niet. <laughs> en van, uh, van de mannen van Kraftwerk bijvoorbeeld. Waar we zo meteen naartoe gaan. En waar we nu naartoe gaan. Daarvan weet ik het zeker dat ze het wel uh, doen. Daarvan de, de verhalen daarvan zijn bekend dat ze in de Tour de France zijn geweest. En uh, dat ze op tournee zich uh, 100 kilometer voor de zaal lieten afzetten door de tourbus. En dan hun fietsen pakten. En de laatste 100 kilometer naar de stad toe fietsten. En uh, ja, Tour de France van Kraftwerk is... Uh, zeer, zeer bekend, wordt ook regelmatig als Tune uh, gebruikt voor televisieprogramma's. Hij heeft, heeft al die, die, die geluidjes, van, uh, dus het ratelen van de derailleur... en het voorbij verzoeven van de sprinters of van de wielrenners. En uh, allerlei andere, andere, andere zaken die ele door elektronische uh, instrumenten zijn gemaakt. Het is een heel bijzonder nummer. En omdat het een van de bekendste is en een van de beste is... Um, en toch ook wel een beetje een merkwaardig nummer is... en gemaakt door echte wielerliefhebbers, moet dat in zo'n lijstje. Wat maakt het merkwaardig dan? Nee, omdat de, de, alle nummers die we nu horen... zijn een redelijk uh, standaard uh, bas, gitaar, zang. En dit is helemaal elektronisch. En um, eigenlijk had ik ook wel verwacht... ik heb er ook lang naar gezocht. Ik uh, ben er, ben er een, uh, een of twee andere tegengekomen. Dat juist dat de die, uh, die, uh, runner's high, zal ik maar zeggen... van uh, wat verhaal hebben, maar wielrenners kennen dat ook. Op een gegeven moment krijg je, kijk je die, al, al die endorfines. Um, in, je, in, je, in je lichaam voel je als je lang genoeg uh, gefietst hebt. En dat is volgens mij ook de, een rush die dansers voelen... die elektronische muziekmakers moeten herkennen. En uh, lange stukken, uh, wijdse vergezichten... dat leent zich volgens mij heel erg voor elektronische muziek. Maar, uh, of ik ken ze niet, of ze zijn, maar ik vermoed dat ze er niet zijn... elektronische dansmuziekmakers of muziekmakers... die zich laten inspireren door de fiets... Helaas. Mag ik bij deze een oproep doen? Uh, allerlei uh, dj's en producers. gaan ga ze op de fiets zitten. En maak er eens een fijn, uh, fijn nummer over. Alsjeblieft. Frans van Kraftwerk, uitgekozen door Gus Hoogaerts. Um, Kraftwerk dat trouwens in november in het Evoluon evolu staat in Eindhoven. Vet. Uh, Bas Redeker, bij ons in de studio. De sociale media de afgelopen dagen een beetje in de gaten gehouden... en uh, daarop opvallende dingen uitgetrokken, want... Uh... Ja... 16. Ja, het, het is wat. De, de Tour heeft anno 2013 definitief de stap gemaakt naar het 2.0 tijdperk. En dat vind ik zelf heel erg mooi. Ik heb een Tour-app, daarmee kan ik continu op de hoogte blijven van wie waar zit... en, en, en wie er weg zijn en wie er achter zijn gebleven. Uh, het enige nadeel is dat hij mij een uur na de etappe pas laat weten wie er gewonnen heeft. Maar goed, het blijft nuttig. Uh, niet zo nuttig als de Tour de France Twitter-account, at le Tour. En ik vind hem erg leuk, want wie wil nou niet gedurende... En na dit foto's hebben uit het gezelschap van Christian Prudhomme. Want de ene keer zie je de kont van Peter Sagan. De andere keer kijkt in Kintana heel moeilijk in zijn witte truitje. Eh, maar ja, regelmatig is het gewoon een bobo of een renner met een duimpje omhoog. En daarnaast produceren de jongens en meisjes van Atlet Tour ook regelmatig een fine. Dat is een clipje van zes seconden met daarop wat actie van de dag. En dat is vaak de finish. En dat is wel heel grappig, want dan staan ze dus echt... Twee meter na de streep staan ze te filmen wie er aankomen. En dan zie je dus nou, een Cavendish helemaal losgaan in zes seconden. Dat is toch wel mooi. staan echt bovenop. Uh, een echte volgtip dus. Maar gelukkig blijft het uh, bijna oude getrouwe YouTube ook nog wel een beetje hip. Nicky Terpstra was vorig jaar vrij actief en is het dit jaar ietsje minder. Maar toch verscheen vijf dagen geleden het volgende clipje met de titel Je, je en Chava Go Crazy. En u hoort zometeen Jérôme Pinot en Sylvain Chavanel losgaan op het hitje Les Jardines van Patrick Sebastien 5 seconden, puur genot. Orca Green Edge, dat is de absolute YouTube-koning van Le Grand Boucle. Dagelijks brengen zij een journaaltje uit... wat niet alleen met de nodige humor in elkaar is gezet... maar ook nog eens unieke backstage-beelden oplevert. Ja, goed, hun status als koning van de online-video's... dat werd vooral bevestigd door de ACDC-tribute van eerder deze tour... waarmee het team de hele clip door als een stel doorleefde rockers keer gaat. Enjoy! Tribute to the greatest man in the world. A. C. D. C. Dat is hier tijd voor hebben dit te doen. Joh. Ze moeten toch iedere dag 200 kilometer fietsen? Volgens mij hebben ze het om een rustdag gemaakt. Oh. Maar goed, dan, dan nog. Ik vind het een hele nuttige besteding van een rustdag. Beter dan mosselen eten, zoals een uh, vakantielei wilde gaan doen. Maar goed, uh, Twitter, dat blijft in de tour. natuurlijk uh, ja, zeker dit jaar meer dan ooit een uitlaatklep voor de renners koploper Ed Chris Froome, die deelde vanavond even een sneer uit... of gisteravond eigenlijk naar uh, Ed Alberto Contador... of hij voortaan even ietsje meer op wilde letten. Natuurlijk uh, verwees hij daarmee naar de bijna valpartij gisteren in de afdaling. En het zijn ook niet alleen de buitenlandse renners die zich roerden... maar ook onze eigen jongens die laten zich flink gelden. Ed Tom Velers, die heeft uh, gisteravond nog gevraagd... of we ons afval wel ingeschreven hebben voor zijn nieuwsbrief. Heeft iemand zich ingeschreven? Tom Velers nieuwsbrief? Hey. Ja, de Tom Velers nieuwsbrief. Moet je bij zijn. Echte fans? Ja. Nog niet. Nog niet. Dat gaan we ja. zeker doen. Als echte fans van het eerste uur moeten we daar natuurlijk wel aardig op tijd bij zijn. Lijkt me. Uh, zijn ploeggenoot Albert Timmer. Ed Albert Timmer. Die geeft ons uh, regelmatig een kijkje in de slaapkamer van zijn ploeg. En uh, mijn lievelings Ed Bram Tankink... die dient zowel fans als haters van repliek. Meestal reageert hij op een zeikerig berichtje met... Ja, wat had jij dan gedaan? Nou, dat vind ik heerlijk. ik ja, ja. ga het zelf doen. En, en mochten na nou, dit soort voorbeelden mensen zich nog steeds afvragen... waarom Bram Tankink mijn lievelingsrenner is... nou ja, het is deze uitzending vaker langsgekomen. Ik heb ook een vraag: Wie had ik anders moeten kiezen? De man is een cultfiguur. Ter illustratie nog eventjes het volgende interview. Hij heeft het met hetzelfde enthousiasme in meerdere talen... voor meerdere zenders herhaald en het verveelt nooit... Ja, uh, vroeg die komt u 20 u, kilometer voor de finish bij me, en die zegt: uh, waarom rijden jullie niet vijf vijf meer? Die zegt: ja, we willen weer mannen verworren. Oh no, fuck me! Dus hij wist het, meen je niet? Ja, je wist het niet eens. Ja, en 10 minuten later stond hij dit bij de collega's van RTL te doen. En volgens mij heeft hij, ik heb het geprobeerd te zoeken, maar volgens mij heeft hij het ook nog in het Engels ergens gedaan. En ik zou Echt heel erg veel geven voor een fragment van een Engels pratende Bram Tanking. <laughs> maar goed, ik vind Bram Tanking die de start mist van je vorig jaar of twee echt oh, leven yeah. op, fantastisch. <laughs> ja. Dat hij een interview staat te geven en zegt, zijn nou we weg? En ik zeg, nee. En dan kijkt hij om zich heen en dan uh, fiets hij opeens echt... Ja, ja <laughs> Fantastisch. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Maar even, even heel, een, een korte pijlen. Uh, jongens, wie zou niet in deze, wie zou dan zeggen, uh, ik, ik wil echt geen avond met Bram Tanking in de, in de kroeg zitten. Iemand oh, nee, die dat oprecht kan zeggen? Ja, zeker ja, echt hè? Gewoon ja. lekker een avondje met brandtanking doorzakken ergens in Twente. Ik zou het vind fantastisch vinden. Avond. Ja. Nou, sowieso. Uh, met name de foto's trouwens die de koelers versturen. Die zijn ook vaak vermakelijk. We weten dankzij Simon Geschke dat Marcel Kittel alleen maar snoep zit te vereten op zijn kamer. <laughs> dus Nathalie, oh. dat buikje komt nou, eraan dat bij. dat zie je niet hoor. Ja. Uh, sowieso is die dekselse Duitser Kittel een geval apart. Want via zijn Instagram-account komen wij dagelijks te weten... in wat voor zwembad de sprinter nu weer ligt. Het is een soort wilde wat je eerder verwacht bij de renner... die eerder dit jaar nog de volgende frontschuldiging de deur D. Ik sincerely apologize to Maya voor uh, wat ik op het podium gisteren na de race Because it's het? It, het it was verkeerd uh, van me. En ik denk niet dat ik op het podium was. Peter Sagan, De playboy van het peloton. Hij knijpt vrouwen in hun kont en hij signeert hun borsten. Sexistisch, dat roepen veel vrouwen. Best wel een beetje terecht. Maar we zitten hier nu toch met overwegend mannen in de studio. Dus wederom even een polletje. Even eerlijk zijn jongens. Wie zou hem niet willen zijn? Weet ze gaan? Ja. ja. Nou, ik, uh, ik, als ik zo hard kon fietsen dan... Uh... Ik zou ja, hoeft met... zijn stem niet te hebben. Dat nee, uh, nee, nee. En uh, Peter Sagan heeft mij vorig jaar de overwinning in de tourpool opgeleverd. Omdat hij nou, niet. Uh, <lacht> fijn, alleen met groen reed. Ja, de rest van mijn tourpool die had hem niet. Als je dit jaar Kwiatkowski niet in je tourpool hebt, dan win je überhaupt niet. Of Kittel niet. Dan ben je gewoon kansloos. Als je vorig jaar Sagan niet had, dan was je zo. Zie je wat ah. Jij vermaakt je nog wel tot ze in Parijs zijn. Oké. Oh, ik ik uh, ga me zeker. Mee... Tot slot, trouwens, nog even ah, ja. een, een kleine shout-out naar een renner die, uh, die niet aan de tour deelneemt. Maar wel noemenswaardig is. Johan Bago. Hij is vier maanden na dato uitgeroepen tot winnaar van de Ronde van Turkije. Omdat de oorspronkelijke winnaar op doping is betrapt. En uh, nadat de seconden opnieuw berekend waren... bleek dat niet uh, een renner uit Eritrea won, maar... Uh, en als je op zijn Twitter-account kijkt... dan zie je daar een foto van de toch wel terechte winnaar... met twee vrouwen, een fles wijn en een bloempot. Dus namens <lacht> ons, Johan, gefeliciteerd. En dat was een weer. Dankjewel, Bas. Uh, een van de, de vele wielerfans die we vandaag horen. Maar we willen ook een beetje de kans geven aan mensen die iets minder van uh, wielrennen weten. En uh, we hebben het perfecte kandidaat gevonden. Nou, vooral jij, want je hoeft er niet ver te zoeken, Nathalie. Nee, mijn moeder die uh, heeft ondanks het college van net uh, nog steeds vragen. En uh, nou, dit uur toch niet heel geheel onbelangrijk. Uh. Hoe weten de wielrenners welke kansen op moeten rijden? Er staan gewoon pijlen hoor. Er <laughs> <laughs> hangen overal bordjes met uh, de nou. route. En, ja, maar is het echt zo simpel als bordjes? Als een soort speur, toch? Ja, nee, en die bordjes worden ook altijd meegeroost door de fans. Dus dat, uh, ja. dat is echt ja. zo. Maar het hangt natuurlijk ook een beetje... Kijk, in de, in de toer is nog nogal makkelijk. We, hadden, we hebben het al gehad over die reclamekaravaan. Die rijdt daar ook al. Dus uh, die renners... Ik denk dat ze die bordjes niet nodig hebben. Nee. Meestal nee. rijden ze dan wel achter de motoren aan... of achter de wedstrijd, de auto van de wedstrijdleiding aan. Maar het is overigens ook wel voorgekomen met de toer, dat ze af en toe verkeerd gereden zijn. Dat is al lang niet meer gebeurd. Uh, het mooiste verhaal over verkeerd... Rijdende renners, wat ik, wat ik uit de recente historie ken... is niet uit de Tour de France, maar uit de Eneco Tour. Nee. En uh, daar was op een gegeven moment uh, een kopgroep. En die had een minuut of twee voorsprong. En het peloton zat erachter. En het peloton is toen verkeerd gereden. En uh, de televisiebeelden zijn echt legendarisch. Als je dit nog een keer terug kan zien... het zal misschien ergens op YouTube te vinden zijn. Ik raad iedereen aan dit op te zoeken in Neko Tour... jaren of wat geleden. Uh, want op een gegeven moment uh, wilden ze, nou ja, ze... ze vonden het oneerlijk, de wedstrijdleiding. Dat het peloton uh, verkeerd was gereden. En dat daardoor de voorsprong van de kopgroep vergroot was. Dus toen zijn ze met politiemotoren achter de kopgroep aangereden... om de kopgroep tegen te houden. Nou, hoop ruzie, want de kopgroep vond het oneerlijk... dat zij tegengehouden werden. Grote puinhoop, uh, de renners die... Op op de weg gingen zitten en, uh, en het, uh, het niet meer leuk vonden. Nou, geweldig verhaal. Dus je kan wel eens, je kan wel eens fout rijden. Als je de bordjes ja. niet ziet. Als je de bordjes niet ziet. Ja, ja. Uh, ja, als peloton de bordjes niet ziet, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als wielrenner vooral naar beneden kijkt en heel hard rijdt. Dan let je er al je bordjes. Nou, nou, het is wel belangrijk dat je een beetje voor je kijkt, hoor. <laughs> heb je gezien nou elkaar vroeg mijn door, zeg maar. Nee, je, je, je, ja, je, je kijkt niet alleen maar naar beneden. Je, je kijkt wel echt heel erg goed uh, waar je aan het fietsen bent. Dat uh, en die bordjes, ja, in de tour heb je die bordjes echt niet nodig, want er rijden er rijden uh, auto's en motoren en uh, toestanden en dat, dat, dat wijst zich wel. Ze kunnen vanzelf. bijna geen, kunnen bijna geen nee. andere kant op. Ook. En zeker in de finale staan er overal dranghekken en er staan er mensen Met vlaggen te zwaaien op uh, vluchtheuvels. Dus dat, uh, dat is allemaal wel duidelijk dat komt aangegeven. Goed. Ja, Het is uh, volgens mij je moeder weer helemaal duidelijk. Nou, volgens mij ook weet zeker. Fietsplaat met Gus Hoogaards. Joachim Agostinho was een uh, wielrenner uit Portugal. Hij heet Joachim eigenlijk. Uh, de titel van het nummer van uh, Romain DJ heeft hij de voornaam een beetje verfranst. Uh, Agostinho is onder andere bekend omdat hij in 1979 de rit naar Albu S won. En op een, een beetje een lullige manier uh, als een einde uh, is gekomen. Hij uh, had een aanrijding met een hond. En uh, de, de hond overleefde het niet, maar Agostinho ook niet. En uh, ja, toch een beetje een lullig einde voor een groot kampioen eigenlijk. Er is nog een nummer over hem uh, geschreven... door een heet uh, uh, Dick Algan, geboren in Nederland. Maar in Frankrijk heel groot. Maar de jury vond uh, Romain DJ toch net even iets beter. Ook omdat er wat fado-invloeden uh, verwerkt zijn... Agostinho is een Portugees, dus de chanson met Fado invloeden. Dat zijn, levert bonuspunten op bij de jury. Joachim Agostinho dors dans ton maillot yellow Le frondant le caniveau Face à la famille refado. Fado daar, dans ton pas, le vent est mort. Conquistador, sans casque d'or. Sous le girofare, sur le trottoir, la nuit te part du maillot noir. Jean-Joachim Agostino, vivre et mourir. À vélo, certains trouveront ça idiot, fa, sol, famille, ré, fa, fa d'o, une pliée, quelques œillets éparpillés. Frère d'un homme sur le podium, Joachim agostinion vaincu le petit taureau. Pas de fleurs, pas de canon, fa sol famille ré fado Voila l'ambulance, un couple danse, près de Bragance. chacun sa chance. Casser le guidon, casser le front, ton compte est bon. ADH, champion. Een prachtig chanson van romain-dj Joachim Agostinho. Het is koers verteld. Ja, aankomende donderdag, dan uh, wordt hij tweemaal beklommen, een primeur. De Alp Dues. Tijd is dus voor een, uh, een, een mooi verhaal over die fantastische berg. Laten we luisteren naar misschien wel een van de meest legendarische beklimmingen. Lozan zag de deelnemers de volgende dag bij stralend zomerweer vertrekken naar de Alpen. Dat stralende zomerweer. Voor het publiek is het prettig. Voor de renners is het één voortdurende marteling. Urenlang moeten ze voortrappen in de brandende zon. In deze eerste alternetappe krijgen de klimmers hun grote kans. En onder die klimmers is Copy, nummer o 25, zonder twijfel de sterkste. Robiet, nummer 42, blijft zo lang als hij kan in de buurt. Maar hij kan niet zo lang. De Copy, die hier in zijn element is, rijdt hem los en laat hem in een gedurfde, snelle afdaling ruim twee minuten achter zich. Op de Alpe d'Huez zien een handjevol toeschouwers die Italiaanse kampionisten mogen op zijn dode akkertje binnensloppen. De eerste keer op Alpe d'Huez. Een finish berg op. Eindelijk is er niets mooiers. In 1952 was de toerdirectie daar nog niet zo zeker van. Als een klein experiment werd de finish van de tiende etappe op een berg gelegd. De Alpe d'Huez. De behoudende toerorganisatie ging uiteindelijk overstag, niet geheel vreemd, door een flinke zak geld. Een hotel-eigenaar op de Alpe d'Huez had samen met andere plaatselijke ondernemers... naar verluid 2 miljoen Franse franc betaald om de finish voor de deur te krijgen. Alles is te koop in de Tour. Extra mooie bijkomstigheid was dat de Franse tv dat jaar besloot... om de eerste finish bergop ook met een vaste camera bij de streep te filmen. Dezelfde dag nog werden de beelden van de aankomst naar Parijs gebracht... om daardoor Georges de Cône te worden becommentarieerd... Fausto Coppi besliste die 4 juli 1952 de Tour de France. Een dag eerder had hij zijn knecht in de Bianchiploeg Andrea Carrera... door een lange ontsnapping onbedoeld het geel gepakt. De rollen van knecht en kopman leken ineens omgedraaid. Coppi poetste daarom de avond voor de rit naar Alpe de West... de schoenen van gele truidrager Carrera. Want dat deed een knecht normaal gesproken ook voor zijn kopman. Carrera kon niet lang van zijn gele trui genieten... Maar hij mocht wel als eerste in de geschiedenis in de geleidestrui de Alpe d'Huez oprijden. Voor de Knecht was dat genoeg. Zijn kopman was belangrijker. Coppi besliste in die beklimming de Tour door als eerste boven te komen voor Jean Rubic en Stan Ockers. Coppi kreeg het geel en zou die trui tot aan Parijs aanhouden. De eerste beklimming van de Alpe d'Huez komt met die strijd de, die de Italiaan had geleverd een mooi succes eh, genoemd worden. Toch dachten critici daar heel anders over... In l'équipe schreef chef Claude Thillet dat Coppi de 266 kilometer lange etappe had gereduceerd tot een klimtijdrit van 14 kilometer. Er was volgens hem weinig dat voor een aankomst op pleitte. Dat vond ook tourdirecteur Jacques Caudet. Hij oordeelde dat Coppi te sterk was geweest en zijn rivalen te angstig om voor een echt spektakel te zorgen. Het zou daarom pas tot 1976 duren voordat de tourorganisatie weer een aankomst op de Alpe-West zou plannen. Die hotel-eigenaar zal er niet echt wakker van hebben gelegen. van de lauwe reacties van de tourorganisatie op het experiment. Door Fausto Coppi, maar vooral door de tv-beelden. stond het skioord in één klap op de kaart. Dat was die grote zak met geld meer dan waard geweest. Een mooi verhaal over de Alp Dankjewel, Pieter <laughs> van der uh, Meer. van koers.nl. Ja, en, en, uh, het, er zit zoveel in dit verhaal. Het is gelijk ook al de commerciali commercialisering ja, van de hele Tour de ja, France. Toen al? Ja, ja dat, uh, dat was. Uh, de, de, die hotel-eigenaar had het begrepen dat je, dat je dus met, met de, de, een wielerkoers de aandacht op, je, op jouw streek kan vestigen. Uh -huh. En uh, ja, dat speelde toen dus al. Uh -huh. En het was ook... is het ook ik, ik ken de carrière van Fausto Kopp, Ik ken die naam wel, maar ik ken de carrière niet. Was dit ook echt de doorbraak van Fausto Kopp Dan uh, had hij nog legendarische wedstrijden tegen... Nou, volgens mij was dit al uh, tegen het einde van zijn carrière. Oh. Ja. Ja, dat, uh, dat, ja, wat ja. wel grappig is, is dat de finish toen Niet lag waar die nu ligt. Ja, ergens halverwege. Ja. Dat was in het dorpje West namelijk. Ja. En later is daar Open West bijgekomen, is dat hoger geworden. Dus als je die klimtijden, want hij deed er geloof ik 45 minuten over, en als je die dus zou vergelijken, wat nu heel erg in is, om allemaal tijden, nee. als je die, daar zou dat uh, die tijd van kopieën super verdacht zijn, natuurlijk. <laughs> <laughs> maar ja, hij heeft maar de helft, helft van de klim gedaan. Ja, dus en, dat, uh... en daarna dat de toer direct zegt, nee, dat is niks, dat klimmen. Dat gaan nee, we niet meer doen. Nee, dat, dat is uh... ongelofelijk. Nou, Het heeft sowieso ook al een aantal jaar geduurd vanaf de eerste uh, uh, toer... Ja. Uh, tot ze de bergen aandurfden. Uh, ja, en toen ze dat eenmaal deden, toen, uh, ja. Ja, toen werd de, de toerdirectie... Uh, werd voor moordenaars uitgeroepen, ja. <laughs> Maar ze hebben dat nog steeds een beetje in zich volgens mij, want de, de, de Giro staat bekend om, om de meest zware etappes en de beste wind. En... Tour de France af en toe iets meer van, nou als er meer mensen meedoen, is het spannender voor het klassement. Dus ja, nu maar het komt dat de belangen in de Tour wel anders ja. zijn. Maar ik denk ja. dat wat, wat we donderdag gaan zien in de Open de West, uh, twee, die keer. twee keer, dat dat toch uh, ja, best dat is wel is uniek wel heel is. Zwaar. Maar de Giro, dat is overigens lang niet altijd zo geweest hoor. Dat, want in, in de jaren tachtig reden ze in de Giro heel veel uh, vlakke etappes. En dat had er ook mee te maken dat ze toen graag Italianen wilden laten winnen. En mm. ze hadden niet zoveel klimmers. En mm. Uh, mm. De, de, de, daar hebben ze, in de Giro hebben ze, hebben, ze, dus daar hebben ze, de Giro, laat ik zo zeggen, hebben ze het parcours heel vaak aangepast de aan de, de Italiaanse, Italiaanse in, renners. Tevens uh, in Zwitserland om... toch ook. Dat er In Zwitserland, waar alleen maar berg zijn, ze bijna een vlakke ronde van Zwitserland hadden om Cancellara te kunnen laten winnen. Het gebeurt, ja. <laughs> ja. Maar hoe zwaar gaat het worden op de Alp de uh, donderdag? Nou ja, het is voor het eerst dat ze hem twee keer rijden. Koppie die reed hem halverwege op. Daarna hebben ze die weg doorgetrokken naar, naar vanaf het dorpje US naar het dorpje Laup de dat dan weer een stuk hoger ligt. Er is uh, van vrij recente datum een weg die doorgetrokken is... naar een kool een die daar nog weer een paar kilometer boven ligt. De kool de La ren. En uh, daar reizen ze dus de eerste keer dat ze oprijden, reizen oprijden daarheen. Ze dalen hem aan de andere kant af. En dan gaan ze nog een keertje de Alpe -de op... naar de klassieke finish in de Alpe -de West. Ik heb me laten vertellen, en er zijn ook renners die daar, uh, die daar al over geklaagd hebben... is dat die afdaling... Van de kolen naar naar beneden toe, dat die waanzinnig ja, is. Link. Link is. Ja. En gevaarlijk. Dus hoe zwaar die etappe wordt, het zou zomaar kunnen dat die afdaling het zwaarste gedeelte van de etappe is. Want die gewoon echt levensgevaarlijk zijn te zijn. Straks uh, bellen we ook met uh, iemand, die staat al in bocht 7 op de Alp de West. Want het is zeker dat het een groot feest gaat worden daar. Um, en we hebben ook uh, het weerbericht alvast. Want uh, het schijnt slecht weer te worden ook nog. En de beste vriend van uh, Laurens Dam, want het is natuurlijk de, de, de Nederlandse revelatie. We willen hem beter leren kennen. En we hebben zijn beste vriend gevonden. Die is onderweg naar Frankrijk. Hij zit nu in een hotel in Metz en uh, rijdt zo meteen verder. En we gaan de tijdrit vanmorgen verkennen met een uh, camping-eigenaar... die in het, uh, de plaats woont waar ze gaan starten. Genoeg reden dus om te blijven luisteren, ook na de klok van vijf uur naar Radio 1. WNL's Wielernacht.